Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politiek moet haast maken met klimaatplannen, eisen duizenden mensen. Ze liepen vanmiddag de klimaatmars door Amsterdam. Volgens de organisatie waren er ongeveer 40.000 mensen bij het protest. De organisatie zegt er moet nu echt iets gebeuren. Nou, ik verwacht niet dat morgen ineens het beleid gaat veranderen. Maar we laten wel zien dat duizenden mensen in Nederland hier naartoe zijn gekomen om een stem te laten horen. Dat we echt niet langer kunnen gaan. Kan dus we hopen daarmee een heel sterk signaal af te geven. En niet alleen in Amsterdam gingen mensen de straat op. Onder meer in Sydney, Parijs, New York, Glasgow, waar wereldleiders nu vergaderen over het klimaat, is er gedemonstreerd. Een vreemde noodlanding gisteravond van een vlucht van Marokko naar Turkije. Die maakte een tussenstop op het Spaanse eiland Mallorca omdat mensen aan boord ziek zouden zijn. Toen de deuren open waren, gingen zo'n 20 passagiers vandoor. Sommige Spaanse media melden dat het een poging was om illegaal het land binnen te komen. De politie heeft 12 mensen uit de groep op kunnen pakken. Naar anderen wordt nog gezocht. Geen enge apparaten, slangetjes of instrumenten om je heen, maar visjes die vrolijk langs zwemmen of neushoorns die genieten van een modderbad. In het Bravis ziekenhuis in Brabant is de operatiekamer van de kinderafdeling helemaal omgetoverd. Nu staat het aquarium op, maar je hebt ook uh, pretparken of dierentuin of huisdieren. Uh, en op die manier uh, merken we dat kinderen daar zo ja, door verwonderd zijn en zo afgeleid zijn dat ze eigenlijk vergeten waarvoor ze hier zijn. En dat is ook precies de bedoeling van het ziekenhuis. door de afleiding. In de ruimtes vergeten de kinderen dat ze pijn hebben of gestrest zijn. Bij Jesse van Vijf werkt het al. Welke wil je in het grote aquarium? Schierpad. Ik zie hem al. De operatie van Jesse zit er trouwens alweer op en hij kreeg ook nog een toverdiploma mee voor boven zijn bed. Het weer nog. Het is rond de 11 graden, vanavond op meer plaatsen regen en het gaat ook meer waaien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Ja, en entertainment for you is er wel, alleen oh mijn CD doet het er niet. Nou, gaan we nog een keer proberen. Zij zeggen allemaal in ieder geval een hele goede. Ja, middag. Eh, we gaan er weer iets moois van maken. Twee uurtjes entertainment voor u tot de klokjes van zeven uur. Mijn naam is Fred Rijn, goedenavond. En hier is hij. De dagen gaan uw gang wel. Laat het gaan zoals het gaat.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 Yeah. Was hij dan Rob Zorren en uh, ja de zanger uit Haarlem? We gaan verder met de Daisy Talents en uh, laat mij mijn gang maar gaan. Wat een feestje is dat deze Talens hier bij ZFM Entertainment voor Laat mij mijn eigen gang maar gaan hier vanaf de tolweg 10a. En dat allemaal in Zandvoort. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen nogmaals een hele goede middag. En uh, ja, als je, als je gaat eten, ik zou zeggen alvast uh, eet smakelijk. En uh, wij gaan nog uh, heel veel leuke dingen doen. We gaan uh, ook uh, nog eventjes bellen met Laura Herman. Misschien wel uh, ja, onder de missen bekend. Uh, ja, missen Limburg. En zij gaat haar zetel doorgeven 18 december dit jaar. En um, we gaan zo bellen eerst nog met uh, Perry Zuid dan. En zijn nieuwe single voor jou. Dus blijf er lekker bij. En uh, straks in de tweede uur natuurlijk ook nog iemand uh, live aanwezig hier in de studio. Dus uh, ja, een heleboel, uh, heleboel leuks. We gaan eerst uh, naar Brian Heland en Sealed With A Kiss. Blijf er lekker bij. It's gonna be Brian Hyland en Sealed with a kiss een lekkere gauw hou uit de jaren 70 en wij gaan lekker verder met Aqua Conquestador. Zouden lekker, lekker, uh, ja, de stoelen bij uh, aan de kant schuiven en. Uh, ja, gewoon lekker. Maak er een feestje van. Blijf lekker luisteren. Er gaan nog een heleboel leuke dingen gebeuren. Lekker gaan houden. Uh, Qua en uh, Conquesta door. En wij hebben weer iemand aan de telefoon... ...zo ons beloofd. Perry uit dan. Ja, Perry, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Ja, zeker. Gezellig. Ja, hey, en uh, je hebt ook weer een nieuwe single natuurlijk. Voor jou. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, ja. Dus nou, je is een paar weken geleden uitgekomen. Ja. <laughs> alsjeblieft. <laughs> <laughs> ja, nou ja. is een uh, paar weken geleden uitgekomen... Uh, ja, je gaat als het trein, laat ik het zo zeggen. Ja, goed, ja. wat dat betreft mogen we niet klagen. Ondanks uh, ja, de, de corona-perikelen die uh, ja, voor, voor ons zeg maar, grotendeels inmiddels wel weer uh, achter ons liggen, qua niet optreden en dergelijke. Ja. Uh, ja, heb ik het gelukkig toch niet mogen klagen. En uh, ja, gelukkig wel mijn singles kunnen blijven uitbrengen. Ja, ja want eigenlijk zou je vanavond hier zijn, maar ja, door uh, ja, het werk uh, uh, roept hè, zeg maar. Klopt, inderdaad. Ik, ik, ben, ik ben druk aan het werk en uh, ik zit op dit moment in, uh, in Krankenaria ja. waar ik vanavond moet optreden. Ja. Dus uh, ja, dan, dan wordt het lastig om, om het te combineren. Ja, hoe is het weer daar? Uh, ja, gelukkig hartstikke goed. Op dit moment uh, ruim 28 graden. Eh. En uh, ja, het zonnetje schijnt, dus we mogen niet klagen. Nee, ik word hier jaloers op. <laughs> kan het bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Hey, en uh, ja wat wat wat zit er nog meer aan te komen, Peddy? Want uh, hey, je gaat als trein, uh, ben je ergens mee bezig? Uh, nou ja, we zijn sowieso uh, altijd druk bezig met, uh, met nieuwe producties uh, te verzinnen. En uh, ja, daar zijn we voor het voorjaar op dit moment toch ook wel weer mee bezig. Uh, en um, ja, misschien zelfs wel aan het einde van het jaar, uh, van 2022, uh, ja, 2022 dan, een, een, een album. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn daar wel, uh, wel over aan te verzinnen om te kijken of dat mogelijk is. Ja, want dat, uh, dat, ja, dat, dat ging bij mij die vraag ging even kriebelen, maar je hebt hem dus beantwoord. Dus, dus er gaan we een album aan komen? Ja, absoluut. Dat, uh, dat sowieso. En dat, uh, dat was eigenlijk al de bedoeling, uh, ja, uh, te, eigenlijk in de, in de, uh, de coronaperiode, want eigenlijk had van dit jaar in, in maart had weer een nieuw album moeten komen, maar ja, ja door, door de corona was dat helaas niet, uh, niet mogelijk. Dus hebben we gezegd van nou ja, dat stellen we iets uit. Dus ik hoop toch wel uh, ja, volgend jaar zeker wel weer met een album te mogen komen. Oké, okay. hey, maar uh, kunnen mensen jou uh, volgen eigenlijk? Nou, eigenlijk via alle social media kanalen wel. Um, uh, Facebook, uh, Instagram, Twitter, nou ja, noem het allemaal maar op. Toch uh, niet? En, <laughs> en, en daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn eigen website, terriezuidan.nl. Ja, je hebt, je, hebt nog, je hebt nog geen TikTok aangemaakt? Nee, TikTok nee. nee daar doe ik nog niet zoveel mee. Oké. Okay. <laughs> ja, dat, ik, als ik dat... Uh, ja, de, de meesten zeggen ja, maar TikTok... Uh, ja. Ik zeg, nou ja, ik zie wel wat, af en toe wat filmpjes voorbij komen, maar ik ken het, uh, het fenomeen TikTok. Uh, nee, ken ik niet. Nee, nou ja, ik, ik ken het fenomeen wel van mijn dochter uit, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, het, het is ook razend populair. Alleen ja, ik, ik denk niet dat, dat mijn fans echt op de TikTok zitten, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, je, ja je weet het nooit, hè? Ik bedoel. Nee, dat is, dat is waar. Dat, uh, wie weet... Uh, wie weet stappen we ooit nog wel eens in. Ik bedoel, zoals ze in Rotterdam zeggen... altijd uh, niet geschoten is altijd hè? Dat is een ding wat zeker is. Ja, toch? Dat is gelijk oh, weer een natuurlijk. nieuwe titel voor de nieuwe single. Ja, nou ja, wie weet breng je me wel voor op een idee. Ik ja, toch? we kunnen zeker weten. Hey Paddy, ik zou zeggen... kondig hem lekker aan, dan gaan we hem lekker draaien. Dan, dan hou ik jou niet ik langer op. Lekker. Helemaal goed. En uh, jullie weer ontzettend bedankt... Voor de, voor de promotie van deze single. En lieve luisteraars... Hier is mijn nieuwe single. En die is speciaal voor jou. Dankjewel. Hey Penny. Dank ik zou zeggen, geniet ervan, Dado. Gaan we doen. Oké, okay, hey, groetjes en tot de volgende Bye. ronde. Tot de volgende. Hoi, okay. hoi. Voor jou ben ik de sterren van de hemel. Voor jou ik de maan wat ligt erbij. Voor jou alleen voor jou zou ik alles willen doen als jij een beetje houdt. De wolken van de hemel, voor jou word ik voor eeuwig zonneschijn. Voor jou alleen, voor jou bouw ik een droompaleis. Als jij daarin mijn koningin wilt zijn. Ik weet niet wat mij nu is overkomen, ik weet niet wat ik doe sinds ik jou zag. Ik lig al nachten lang van jou te dromen Dan droom ik van jouw mooie lach Ik weet wel dat ik jou niet meer missen kan Je zit diep in mijn hart Voor nu en altijd en overal Voor jou druk ik de sterren van de hemel Voor jou haal ik de maan wat dichterbij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 Ik weet niet eens of jij me wel ziet zitten, ik weet niet eens of jij me wel ziet staan. Maar wat ik weet, je zit in al mijn dromen, mijn hart dat gaat voor jou steeds sneller slaan. Ik weet wel dat ik jou echt in mijn leven wil, de hemel hier op aarde is wat ik jou geven wil.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 Oh, en Perry Zuidam en zijn nieuwe single. En dat allemaal hier bij CFM Zandvoort. Met Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En mijn naam is Hey. Ik zou zeggen een hele goede middag. En we gaan verder met Frans-Duits. En laat me nooit alleen. Zometeen gaan we nog wel natuurlijk, met uh, Ja, Miss, uh, Miss Limburg. Samen het geluk. Nog zijn dat alleen maar dromen Samen voor altijd Ik hoop dat dat gebeurt Samen naar het verdriet Dat ook voor ons zal komen Samen alles doen What us, not needs me a Ja, wat moet ik doen? Ik weet het ook niet meer hoor. Nee, helemaal niet meer. We gaan naar de zuidenburen. En uh, ja, zij heet Ayla Doens en uh, zij zingt Love Life. live it, so I twice. Singing, hop and pop we dance the night away. I saw in the corner, I My way, whether appealing, didn't know what to say. Holding over, quiet and sober, asking him if he would like to stay. Mm. Some of the best food that I've ever tasted, the best time that I've ever wasted. But last night, something I should better ignore, by the time I hit the shower, you'll be heading for a door. All these superficial flings are tasty like chicken wings. Love life I can't imagine. Maybe you could take a chance on me. Oh, no, no, no. All these temporary thrills. Show me, get your father's. I can imagine. Maybe you can't take a chance. Maybe you can take a chance. on me. live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, live life, Love life, love life, live life, live life, live life, live life,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 Superficial flings are tasty like chicken wings. Love life, I can't imagine. Maybe you could take a chance on me. Oh, no, no, no. All these temporary thrills. A wish on the kiosh, for swing. Love life, I can't imagine. Maybe you could take a chance. Maybe you could take a chance on me. Love life, love life. Love life, love life. Love life, love life. Oh, take a chance on me. Zo, dat was er dan, Ayla Doens en dat uit uh, ja, onze zuidenburen uit, uh, uit België. En uh, ja, zoals beloofd, uh, ja, heb ik al eerder gezegd, we gaan eventjes naar Miss Limburg. Goedemiddag, Laura. Hallo. Laura Herman, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik, ik, ik, af en toe moest je even kijken, want ik denk, ja, Herman, Herman is natuurlijk ook een naam. Dus, en jij hebt hem als achternaam. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Hé, <laughs> hey, ja, hoe is het met jou? Ja, goed. goed. Ja, druk, ja. Uh, want je, je bent nog bezig met uh, uh, misverkiezingen, neem ik aan. Ja, ja, onder andere uh, het uh, helpen uh, coachen zeg maar, van de modellen die uh, aanstaande 18 december uh, de misverkiezingen hebben samen met mijn national director uh, Rochelle Minkhorst ja. en uh, met de catwalk coach en geograaf uh, Marvin. Dus ja, we zijn elke woensdag uh, zijn we daarmee bezig en we, ja, af en toe nog wel eens meer. Ja. Maar uh, ik ben er toch wel een tijdje in, ja. <laughs> ja, en... Uh... Ja, ik, ik heb ook uh, meegekregen dat je, uh, je had ook een mis gewonnen in Dubai. Klopt, ik ben inderdaad internationaal geweest afgelopen, moet uh, ik even goed nadenken. En 2019 was dat. Ja, maar je kwam, uit voor, uh, je kwam uit voor Europa. Ja, ik uh, ben, heb uiteindelijk een van de toet, uh, hoofdtitels gewonnen van Europa, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Want, uh, ja hoe, hoe ging dat dan? Ja. Ja, het was mijn allereerste internationale uh, misverkiezing. Ik heb al, uh, Miss Limburg heb ik al twee keer aan gedaan, uh, mee gedaan. Dus internationaal was nieuw voor mij. Ik ben alleen gevlogen uh, naar Dubai zelf. En daar kwam je dan alle meiden tegen. Ja. Het was echt een verschil van weer. Echt toen je de vliegtuig uitkwam, kwam je echt in een heel ander paradijs. Uh, <laughs> ja. Kwam je daar? En <laughs> Qua ja, temperatuur ja, je, zeker. Ja, absoluut. En, uh, nou ja, ik ben daarheen gegaan, naar uh, een hotel, zeg maar. Wat ja. allemaal voor ons allemaal al geregeld is. En daar kom je gegeven met de meiden de volgende dag tegen. Ja, superleuk. Je leert wel culturen uh, We gaan naar belangrijke sponsoren, klanten. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een, uh, een Dubai-trip gedaan. Dus we zijn naar de grootste uh, markt daar, of uh, winkelcentrum geweest. En we zijn daar uh, een boottocht hebben gedaan. En we hebben de lichtjes gezien. Dus ja, we hebben echt heel veel gedaan. Maar het betekent... Je kunt wel zes uh, uur opstaan en om vier uur s'nachts ging je pas naar bed. Ja. Dus dat was, was wel een pittige week, maar wel heel erg leuk. Ja, ja dus dat is ja, eigenlijk een hele vermoeiende week dus. Ja, ja. het ja. is uh, echt wel heel pittig. Uh, maar ja, goed, je krijgt er wel heel veel voor terug en op het einde heb je dan de finale. En je oefent eigenlijk uh, tussendoor, want je gaat voor, uh, voornamelijk samen eerst ontbijten... En daarna ga je bezoek de hele dag of naar een sponsor of naar een shoot. Um, en dan ben je dan de hele dag bij je onderweg. En dan ja. eet je daarna samen ergens in een restaurant of ook bij een sponsor... Aangegevend kom je terug, heb je een half uurtje, uurtje voor jezelf en dan verwachten ze je om elf uur weer in de zaal. En daar train je dan tot een uur of drie. En daarna moet je nog douchen ha, en klaarmaken voor bed. Ja, daar slaap je twee, drie uurtjes en dan moet je weer opstaan. Ja, dus ja. het is wel even een hele, een hele unieke ervaring, maar wel heel erg leuk. Ja, want nou, dan vraag ik me dus af, waar beoordelen ze er dan op? Uh, nou eigenlijk sowieso hè, dat je punctueel uh, bent, dus hoe, hoe, hoe loop je erbij, ben je netjes op tijd uh, huh, hoe is jouw houding eigenlijk observeer je ze 24-7 eigenlijk wanneer je aanwezig bent ja. um, maar in de finale ook uh, hoe je loopt natuurlijk, uh, we hebben een pre-judging van tevoren gehad, dat is een dag van tevoren geweest, dan heb je een soort, ook een interview zeg maar en dan gaan ze allemaal uh, vragen stellen. Politieke voornamelijk, of uh, bijvoorbeeld van noem drie goede eigenschappen voor jou, of hoe zie jij Nederland uh, ha, uh, voor je, waar staat ja. Nederland voor? Nou ja, en we hebben daarna, even denken, we hebben ook een, uh, een talentenronde gehad. Dus dan moest je een talent uh, laten zien binnen, uh, binnen een bepaalde tijd. Um, en dat telde eigenlijk, uh, dat telde echt wel voor 60% mee, zeg maar met uh, daarna de finale zelf. Want de finale zelf okay. heb je dan ook drie ronden. Ja. Ah, dus je hebt uh, de eerste ronde, dat was de final uh, costume, dus dan heb je een kostuum aan voor je land die je presenteert. Je kan een hele mooie uh, Nederlands kostuum aan met uh, mooie hoofdaccessoires, uh, de kleuren van Nederland, ik had oranje, ik had een enorme mooie sleep. Dat liet je dan zien en je hebt van in die week, zeg maar, dan geoefend hoe je moet lopen en waar je op moet letten. Ja. En een tweede ronde hebben we een hele week hebben we een dans uh, geoefend. Dus die hebben we dus uh, gepresenteerd. En op het einde uh, ja, natuurlijk je gala-ronde. Dus dan heb je een van je mooiste jurken aan. En dan presenteer je daar eigenlijk nog. En daarna is het eigenlijk al uh, voorbij. En dan, ja, maar komt dan is de het de uh, uitslag. Je hebt het over dansen, is dat uh, dan een, een stijldans? Of? Ja, ik ben niet heel erg goed in, uh, in, de, in de stijlen van dans. maar ik denk meer dat dat meer pop, uh, pop was. Ah, okay. uh, pop, uh, elegant, uh, iets ertussen. Uh, ja, oké. Okay. Ja, wat, uh, wat, je, wat je eigenlijk dagelijks een beetje op televisie ziet, zeg maar. Ja, zoiets inderdaad. Ja, maar wel ja. heel leuk. Ja, ja. ja. want uh, de 18de, 18 december uh, uh, ga jij het stokje overgeven. Ja, helaas. <laughs> maar het is wel weer heel erg leuk. Ja. Dus ja, je bent toch al twee jaar lang mis. dus eigenlijk voelt dat stukje ja, toch een beetje jouw plekje aan, eh, omdat ik Rochelle al heel lang en Marvin eh, aan de zijde heb gestaan en geholpen heb. Ja. Maar ik vind het superleuk eh, om dan het stukje weer door te geven en dan die eer aan iemand anders eh, te geven, want dan mag je zelf ook diegene kronen. Dus dat is wel een heel mooi stukje. Ja, ja, het is, het is, ja. ja, het is een kroon op je werk, laat ik het zo zeggen. Ja, <laughs> absoluut, absoluut. Hey, hey, Maar uh, ja, wat, wat, wat ga je verder nog doen? Uh, ga je toch uh, nog voor uh, eventueel uh, Miss Universe? Of, uh... Um, uh, Rochelle, Marv en ik zijn sowieso heel druk bezig um, om bepaalde andere internationale misverkiezingen. Deel te nemen. Maar ja, de corona natuurlijk werkt niet helemaal mee. Nee. Dus dat is wel heel jammer. Uh, ik vind het wel heel leuk om naar het buitenland te gaan om daar bepaalde culturen te leren kennen. En om te kijken van: goh, hoe gaat het daar? Uh, voor de ervaring eigenlijk. Ja. Uh, maar dat is voor mij nog één grote verrassing. We zien het uh, of de corona uh, meewerkt. Maar er, we hebben ook, uh, ik heb ook een fotoshoot in Zwitserland opstaan. Ja. Dus dan ga je naar Zwitserland toe en dan krijg je daar een mooie fotoshoot en dan worden de juwelen, de, uh, de kleren en zo, de jurken worden dan gesponsord, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, en voor de vaderast, ja, heel veel fotoshoots. dat doe ik wel heel erg graag. En dat blijft eigenlijk nu gewoon draaiende, aangezien dat één op één gewoon heel rustig kan. Ja. Um, maar voor de rest is het voor mij ook nog allemaal een beetje een vraagteken. Maar ik wil zeker, uh, ik vind het wel heel leuk om hier in uh, vader te gaan, ja. Zeker. Ja, nou, maar ik, ik, ik, ik, ik kijk dan ook verder. Uh, uh, je doet mee aan, uh, aan de misverkiezingen en dergelijke. Uh, mm -hmm. Maar daarnaast heb jij dus ook nog een, een, een baan als, uh, op, op een kinderdagverblijf, hè? Ja, klopt. Ik ben uh, sinds kort uh, afgestudeerd als pedagogische coach op, de werk op het werkveld. Dat is eigenlijk het coachen van collega's aan beleidsmanager. Uh, ja. um, daar ben ik echter nog naar op zoek, zeg maar, naar de baan. Maar ik sta nu momenteel inderdaad als uh, kinderjuf, zeg maar. Ja, <laughs> voor het kinderdagverblijf ja. ja. en voor de oudere kinderen, dus tot en met 12 jaar. Ja, ja. Want, eh, want heb jij eh, ook, ook voor jezelf een bepaalde eh, doel, waar je, een kant waar je op wil? Uh, ik wil uiteindelijk pedagoog worden. Uh, puur omdat uh, me de doelgroep heel erg aantrekt. Kinderen die toch iets extra's nodig hebben. Ja, die hulpvraag wil ik heel graag beantwoorden. En eigenlijk geven, zodat ze het beste in zich kunnen laten zien. Dus dat is wat uiteindelijk mijn streefdoel. Uh, en hoe ik die ga bereiken, ja, er, er, er uh, zijn meerdere wegen richting Rome, zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk uh, rol ik me denk ik, daar wel ergens in, maar... Uh, ik begin nu inderdaad met het coachen, wat wil ik heel graag doen. Ja. En vanuit daar zie ik verder. Uh, maar ik wil uiteindelijk wel pedagoog worden, ja. ja. Oké, okay, maar dat is, uh, uh, ja. nou ja, je, je, ik, ik kijk even naar de drukke banen als MIS natuurlijk. En, uh -huh. en, en ook uh, als je zou meedoen aan de, aan de misverkiezingen eventueel, en, en je zou daar uh -huh. winnen, uh, ja, uh -huh. dan wordt het toch wel een drukke bedoeling. Ja, het is eigenlijk al best druk. <laughs> ja, maar daarom zeg ik, dan wordt het toch wel een hele, hele drukke bedoeling. Want uh, ja, hey, je gaat dan ook naar het buitenland natuurlijk. Ja, dat doe je eigenlijk nu ook, maar eh, via een andere weg. En, en, en ja, dan denk ik van, uh, wanneer ga je dan uh, het pedagogische uh, deel doen? Ja, ik ben sowieso iemand die niet stil kan zitten, dus ik ben altijd wel heel graag bezig met ditjes en datjes en met werk en uh, met de misverkiezing om te helpen om verder te komen. Maar ik heb daarnaast ook hele lieve collega's en een hele leuke bazin, ja. die me allemaal heel erg steunen. Dus uh, ja, als ik haar netjes aangeef, dan zorgen ze wel dat het allemaal lukt. En dus daar heb ik wel heel erg veel uh, profijt van, zeg maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, ik, ik, ik zou zeggen, want, uh, hey, wat, wat zijn je vooruitzichten? Wat, wat, wat, uh, ja, hoe gaan we Laura Herman zien in de toekomst? Um, nou, ik hoop, uh, ik hoop natuurlijk dat ik verder ga in de, in de modellenwereld. Hè? Ik wil ook heel graag fotoshooten doen voor bepaalde modellenbladeren en voor uh, sponsoring... Uh, dus ik hoop daarin met te blijven trainen en te oefenen in fotoshoots, daarvan te leren en uiteindelijk hoger op te komen en dat, uh, dat, uiteindelijk dat ik dan ook een blad van mezelf kan uh, ontwikkelen. Ja, of dat is iemand, mooi. Uh, ja, of iemand in de mestverkiezing die uh, instaat voor uh, educatie, want Miss Polo, uh, de mestverkiezing van Dubai, stond heel erg om educatie, ja. uh, om uh, arme kinderen eigenlijk, of uh, ontwikkelingslanden een extra kans aan te bieden. Ja. Dus daar hoop ik ook verder hoog in te staan, ja, en dat verder... Uh, dat mijn hart naar de kinderen blijft gaan. Ja, dat, is, werk. dat is, zeg maar... Uh, ja, daar sta je gewoon volledig 100% achter. Absoluut, ja. <laughs> hey, heb jij nog... een uh, uh, uh, uh, uh, muziek... dat je zegt van, nou, dat... Uh, dat plaatje, dat... Uh, ja, dat, uh, dat kan ik wel draaien voor je? Mm, dat is een hele goeie. Ik vind namelijk wel heel veel leuk. Oh. Ehm... <laughs> uh, <laughs> um, nou, ik ben wel een echte kerstfreak. Dat mag ik wel eerlijk... Uh, dat geef ik wel eerlijk toe. Als je me een leuk kerstplaatje voor nu kan, op, uh, kan opzetten... Dan zet ik mijn telefoon keihard... En dan kan ik daar uh, heerlijk op swingen. <laughs> uh, even kijken hoor. Uh, ja, ja, ja. Zullen we dan uh, Last Christmas doen? Van Wim? Ja, dat vind ik een leuke. Ja? Ja. Dan gaan we dat doen. Hé, hey, Laura. Nou. Ik zou zeggen, heel veel succes in de toekomst. Ja, En uh, ook nu natuurlijk. En uh, ja, we gaan hem in ieder geval voor je draaien. En ja, graag spreek ik je nog eens hier als mis hier in de studio. Ja, super. Nou, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag en, gedaan. En spreek spreken elkaar snel weer. Eerst prima. je hey, dankjewel hè. Bedankt hè. Goed weekend. doei. Doei. Doei. Toch, Wham and Last Christmas. En dat speciaal aangevraagd door Laura Herman. Miss Limburg, 2019, ja 20 en 21. En dit jaar zal ze dus het stokje overgeven op 18 december. En uh, ja, wij gaan naar het volgende plaatje. En dat is Timmy Juro en All Alone Am I. alone Tear they ever sing again. The words you used to whisper. Low. Lekkerig houden, hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klok van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. En dat allemaal op die 106.904.5 op de kabel. En natuurlijk THB Plus 6A. En we hebben aan de telefoon Bob Offenberg. Bob, een hele goede ja, middag nog, hè? Ja, het is nog middag. Goeie ja, af. nog net? Ja. Ja, nog eventjes. Hè. Hey, hoe is het? Ja, het, uh, het gaat weer goed, we mogen weer gelukkig wat dingen doen, dus uh, ja, dan gaat het uiteraard hartstikke goed en uh, ja, voor de rest gaat alles gewoon lekker op uh, een gangetje. Ja, want uh, ja, ik, ik zeg altijd, uh, heb je er heel veel last van gehad, of... Uh... Uh, nou ja, goed, uh, veel last van gehad, ik bedoel, uh, als je bijna anderhalf jaar niks mag doen, zeg maar, ja. dan gaat het natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten en uh, ja... Nou, maar ik bedoel, heb je, heb je, heb je stilgezet of, of ben je wel uh, met de muziek bezig geweest zelf? Uh, ja? Nou ja, uiteraard ben ik met muziek bezig geweest. We hebben gewoon in die tijd uh, muziek uitgebracht. Dus dat is zeer zeker, niet, uh, ja, zeer zeker niet stopgezet. Dat is zeker niet. Oké. Okay. Dus, uh, en daar heb je eigenlijk wel wat mee kunnen doen in ieder geval met de, ja, de rustige dagen. <laughs> ja, zeker. Ja, kijk, muziek blijft natuurlijk altijd beluisterd worden in ja. wat voor tijd... Die ook leeft. Um, dus ja, dat, dat, dit, dat is wel een ding waarvoor ik gewoon muziek uh, ben uit te gaan blijven brengen. Het enige minpuntje was dat er geen uh, gegevens gegeven mochten worden, maar dat was het enige minpuntje. Maar voor de rest, ja, het blijft nog steeds beluisterd, dus vandaar we ook gewoon de keuze gemaakt om gewoon vooral door te gaan. Ja, maar goed, het kost ook allemaal geld natuurlijk, dus uh, ja, het moet toch ergens gegenereerd worden. Ja, nee, zeker. Het kost je zeker allemaal geld. Dus uh, ja, als dat niet binnenkomt en je geeft het wel uit... Ja, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk heel hard. Dus dat ja. Uh, ja, is niet voor iedereen dan weggelegd. Maar gelukkig uh, heb ik het wel kunnen doen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, hey, en uh, deze nieuwe single... Uh, t -t tot horen over, tot uh, Is dat uh, gebaseerd op... Uh, hey, Beel uh, verloofd, getrouwd? Ja, <laughs> uh, <laughs> nou, goed, het is niet uh, ja, gebaseerd op mijn leven, zeg maar. Uh, maar dit liedje, dat gaat wel natuurlijk... ...over iemand waar ik verliefd op ben. Ja. En het is eigenlijk een beetje een, een uh, ja, opvolger van de vorige single... ...die ik eerder dit jaar heb uitgebracht... ...die in februari is uh, uitgekomen. Die heette toen Zij is zo mooi. Ja. Um, maar weet uh, zij dat ook, Bob, of niet? Uh, ik denk het wel. Oh, gelukkig. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh, nee, dat zit uh, allemaal wel goed. Ah, okay. uh, maar goed, ja, dit liedje is eigenlijk een beetje de opvolger ervan. Ja. En is ook gemaakt en geschreven door dezelfde makers. Dus eigenlijk kwamen ze met dit liedje aan... En uh, ja, hun zei van, joh, ik werd in ieder geval een heel goed liedje om eigenlijk uh, op te volgen. Dus uh, ik heb dat beluisterd en zijn ermee de studio ingedoken. En uh, ja, we waren daar wel heel erg enthousiast over, dus uh, we zijn aan de slag gegaan. En dit is het uh, eindproduct geworden. Ja, en, uh, en, en, en ja, niet, uh, niet al te min, mag ik het zo zeggen. Nee, He, nee uh... zeker. Het is dat... Uh, ja, daar ben ik ook heel erg blij mee en hij doet het ook hartstikke goed. En uh, ja, ik nee, wat ik, zeg, ik ben daar ook heel blij mee en met de optreden doet hij het leuk. Het is gewoon een heel vrolijk liedje, ja. uh, lekker opzwevend, dansbaar. En dat is wel iets wat ik altijd in mijn, mijn, mijn liedjes terug wil uh, laten komen. Dus, uh, bij ja, deze... gewoon lekker de sfeer erin, hupsie gay. Ja, gewoon de ja. gezelligheid, ja, ja, ja. daar hou ik het om. Hé hey, uh, Bob, um, ben jij nog uh, uh, ja, ergens anders, andere dingen bezig uh, qua optredens uh, in het uh, land? Nou, ik ik moet straks uh, naar IJsselstein toe om, uh, om op te treden, dus uh, ik ga en, mij zometeen klaarmaken. Dat uh, ja, is een be besloten of uh, open? Nee, het is een open optreden, alleen ja, alle kaarten die er waren zijn uitverkocht. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ja, je merkt ook wel dat de mensen weer toe zijn aan feestjes, zeg ik maar. Dus dat. Uh, ja, nou ja, dat gelukkig maar. Ja zeker. Dus het is wel weer een voordeel voor, eh, voor ook de, de mensen die het ondernemen om jou te boeken uh, in hun een, in een, in een zaak, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik ga ik ga het meemaken. Dus ik heb er veel zin in en uh, ik ga me zo klaarmaken en dan gaan we lekker weg. Ja, hey, en uh, zit, zit er nog, ben jij nog ergens anders mee bij zijn nieuwe single? Uh, komt er nog een opvolger? Of, uh... hm. Ja goed, deze single is nu een kleine anderhalve maand is hij uit. Ja. En uh, uiteraard zijn we natuurlijk al aan erg bedenken voor wat nieuws, maar dat zal echt pas zijn in het nieuwe jaar. Uh, maar dat is ja, meestal pas, uh, ik denk ja, februari, maart. Ja, een beetje voorjaar. Ja, precies als ja. er weer iets nieuws gaat verschijnen. Ah, oké. Okay. En hey, waar kunnen mensen jou volgen? Ze kunnen me uiteraard volgen op social media, op Facebook en op Instagram. Even zoeken onder Bob Offenberg of uh, op mijn website boboffenberg.nl en dan uh, kunnen ze mij volgen en uh, alles weten over mij en ditje en datjes. Ja, en wat, uh, de agenda staat er ook op? De agenda staat er ook op, ja. Klopt inderdaad. Ik weet alleen niet of die toevallig nu al bijgewerkt is. Maar ja, ik het... wou net zeggen, is die up-to-date? Nee, ik denk het niet. Ik denk het momenteel niet. Okay. Dus die moet, uh, die moet nog bijgewerkt worden. Nou, in ieder geval, uh, ja, mochten ze vragen hebben, kunnen ze je gewoon even een berichtje sturen. Uit, dat kan altijd. Dat kan altijd. Oké, okay, Bob. Hey, ik zou zeggen, we gaan hem nog uh, lekker draaien voor, uh, voor het nieuws van 6 uh, uh, uur. Dus dat ik goed. zou zeggen, kondig hem lekker aan. En dan uh, gaan wij ga dat doen. doen. Ja. Lieve luisteraars, mijn naam is Bob Offenberg En uh, gaan genieten van mijn nieuwe single Tot Over mijn Oren. Ja, hey, dankjewel, Bob. En uh, ik goed. zou zeggen, heel veel succes vanavond. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer, hè. Tot de volgende. Hoi, groetjes. Hoi, hoi uit het vliegtuig de zon achterna voeg jij bij dat tentje mijn nummer en naam dat niet te verdromen dat dit zo zou gaan jij kuste met passie met Waco, met huur de kille jas verdronken bedronken ze puur jij was niet te houden ik kon het tempo niet aan Wat was je toch mooi verliefd tot over zijn oren. En gelukkig weet zij dat ook. We gaan uh, langzaam naar het nieuws van 6 uur. En dat doen we met Otis Reading en I Got Dreams To Remember. I've got dreams Dreams To Remember I've got dreams, dreams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 a friend but i saw him kiss you again and again these eyes of mine they don't fool me why did he hold you so tenderly i've got dreams Zeggen, eh, tot zo in het tweede uur van Entertainment voor En dat allemaal vanaf de tolweg, Tina. Blijf er lekker bij. En eet smakelijk. En heb je gegeten dat jullie wel mogen bekomen. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.